Twee uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. In het Laakkwartier in Den Haag is het onrustig geweest vanwege een politieinval. De politie omsingelde een huis waar een verdachte van een schietpartij zich had verschanst. Maar zo'n vijftig omstanders gooiden met stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. De mobiele eenheid heeft charges uitgevoerd. De drie mensen die in het huis waren zijn opgepakt. Van de omstanders is niemand aangehouden. De verdachte zou betrokken zijn geweest bij een schietpartij in Den Haag twee jaar geleden. Nigeriaanse leger zegt dat het zeker 16 leden... van de radicaal-islamitische beweging Boko Haram heeft doodgeschoten. Ze werden volgens een militaire woordvoerder gedood... in een vuurgevecht in de noordoostelijke stad Maiduguri. Volgens het leger zijn er geen militairen omgekomen. Maiduguri is een van de bolwerken van Boko Haram... een terreurbeweging die het vooral heeft voorzien op christelijke doelen. Voor het eerst heeft een vliegtuig op zonne-energie... een intercontinentale vlucht gemaakt... De Zwitserbecht-Gamp-Ikaag vertrok vanuit Madrid en landde ruim tien uur later in de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Pikaags toestel, de Solar Impulse, beschikt over 12.000 zonnecellen en heeft een spanwijte van 64 meter. Het is de bedoeling dat een verbeterde versie van de Solar Impulse in 2014 een vlucht om de wereld maakt. Het project kost zo'n 10 miljoen dollar per jaar. Bij de Pakistanse versie van Sesamstraat zijn miljoenen dollars verduisterd.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 Is het VNG-feest nu geldverspilling of uiterst nuttig? Het walhalla van gamers. En grote verrassingen die eigenlijk geen verrassingen zijn op Roland Garros. Het is twee minuten over twee op het vroege begin van 6 juni. Goeienacht, dit is nog steeds wakker van Omroep BNL. Bij ons moet het boerkaverbod nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Maar bij onze Belgische zuidenburen is het dragen van gezichtbedekkende kleding wel verboden. Vorige week arresteerde de Vlaamse politie voor het eerst een nikaapdragende vrouw. De grote protesten die hierop volgden stuiten Philip de Winter tegen de borst. Om de strijd aan te gaan met islamitische actiegroepen... heeft hij een plan bedacht. Meneer De Winter, goedenacht. Goedenacht. Ja, u heeft een plan bedacht. Wat houdt het plan precies in? Wel, nou, wij geven een premie van 250 euro voor iedere burger die uh, een uh, nikaap of een burka uh, uh, uh, detecteert en die ook aangeeft aan uh, de politie. En we doen dat omwille van het simpele feit dat we de indruk hebben dat de politie op dit moment de feiten een beetje onder de tafel veegt en een gedoogpolitiek voert omdat ze schrik hebben voor rellen omdat ze geïntimideerd zijn door die radicale islamitische organisaties die natuurlijk met uh, geweld wanneer zo'n burka vrouw gearresteerd wordt. Want u, u denkt dat er in werkelijkheid meer mensen met een boerka of een niqaap... over straat lopen in België dan dat de politie wil erkennen? Natuurlijk, er zijn er wel wat in de grote steden, zeker. Het dragen van zo'n boerka is een politiek statement. Hè. Het is uh, uh, een beetje het harnas van de nou, radicalen. Een slam. geloofsovertuiging ook, meneer De Winter? Natuurlijk geloofsovertuiging, maar die vrijheid van godsdienst... die betekent niet dat alles kan en alles mag... Uh, de, de gelijkheid tussen man en vrouw die is essentieel voor onze westerse samenleving. En die kan niet door die vrijheid van godsdienstbeleving opzij gezet worden. Nee, en dus bent u gekomen met een soort premiesysteem? Is de eerste premie al uitgedeeld? Nee, we wachten nog even. Uh, vandaag zijn we gestart en we zullen wel zien wat er allemaal binnenkomt aan meldingen. Maar ik ben ervan overtuigd dat heel wat mensen bereid zijn om mee te werken aan onze actie. Want hoe werkt het dan? Stel dat ik iemand in België over straat zie lopen in een niqaap, dan ga ik dus nou, dan... de politie bellen en dan dan nou, nu? Ja, bedoel, wij treden niet in de plaats van de politie of de overheid. Uh, wie zo'n uh, vrouw in Burka spot, nee. die moet daar uh, de politie uh, mee vatten. En dan moet de politie doen wat moet gedaan worden. Het is vooral uh, onze bedoeling om wat druk op de ketel te zetten van de overheid en de politie. Maar, maar, maar hoe, nu hoe gaat u dan de betalen? De hele... Hoe weet u dan dat u moet betalen? Ja, maar bedoel, die mensen moeten ons dat signaleren en wanneer er een procesverbaal is opgesteld door de politie, wanneer er een vaststelling is door de politie en men kan ons dat toren, dan zijn we bereid om uh, uh, die premie ook uit te betalen. Nu kan ik me voorstellen dat um, uh, in België dit uh, op veel reacties um, komt te staan, dit plan. Ik neem aan, ook niet allemaal even positief. Uh, wat heeft u allemaal over zich heen gekregen al vandaag? Oh, klassiek, uh, alle politiek correcte jongens die ons uh, de huidfonds gelden voor racisten en dergelijke meer. Dat zijn we gewend. Maar die nooit kritiek hebben wanneer het gaat over de burka. Die nooit uh, tot de conclusie komen dat al die verworvenheden die we hebben opgebouwd gedurende die, al die eeuwen Europese uh, beschaving. dat we die moeten vrijwaren van uh, de moslims die natuurlijk uh, het omgekeerde willen. Uh, die mensen zijn heel erg boos, maar dat maar... zijn ze altijd. Dat zijn we gewend, liggen niet van wakker. U zegt aan de ene kant uh, de reden dat wij dit doen. Doen, is puur omdat het verboden is. Het is bij wet verboden om gezichtsbedekkende kleding te dragen. Um, aan de andere kant zegt u... we doen dit om uh, de islamisering tegen te gaan. Wat is nou werkelijk uw reden om dit te doen? Is dit omdat u graag wil dat de wetten worden nagelezen? Of is dit omdat u graag wil uh, dat moslims vervolgd worden? Nou, kijk, aan de ene kant willen we de islamisering tegen gaan. We willen onze identiteit behouden en baas blijven in ons eigen land. Maar is het werkelijk zo dat de politie geïntimideerd wordt... Ik heb gelezen Natuurlijk, dat er schattingen dat wel... zijn dat er 10 tot 400 vrouwen een boerka dragen in België. Dan laten duizenden politieagenten, gewapende politieagenten, zich toch niet door uit het veld slaan. Met tien, tien vrouwen. Ja, daar heb... Ik begrijp uw verontwaardiging en uw, uw verwondering. Nee, het is geen verontwaardiging. Moet... Ik geloof u gewoon niet. Nee, maar nee, het is wel zo. Vorige week is één boerka-vrouw gearresteerd. En de politieagent die die arrestatie heeft verricht, uh, die is zijn neus gebroken, zijn tanden uitgeslagen. En er zijn drie weken rellen geweest in, in, in Brussel omwille van dat ene feit. Zo ver zijn we dus al. En dat betekent dat we dit niet over ons heen kunnen laten gaan. En dat we nu maar eens duidelijk moeten laten blijken uh, dat, dat, dat wij dit niet pikken, dat we dit niet accepteren. En dat wie uh, onze wetten niet naleeft, uh, moet kiezen of delen. Ofwel uh, schikt men zich naar de wetten van ons land. Ofwel gaat men eruit, punt, zo simpel is het. Zeker bij ons in, in de grote steden in, in België is dat een heel uh, belangrijk thema. Ja, maar niet voor de kiezer. Uh, het is geen bliksemafleider, het is niet een poging om aandacht te vangen. Het is voor mij een principiële kwestie en ik ben bereid om daarvoor tot het uiterste te gaan. Ja, en u betaalt er dus voor? <tie> u, en u betaalt daar zelfs voor? Ja, natuurlijk. Ik vind zo'n prima niks te veel. Wie als burger de moed heeft in zo'n multiculturele wijk... waar 70, 80 procent moslims wonen... om dan nog uh, recht te staan en te zeggen, dit kan niet. Ik verzet mij tegen die islamisering. En ik geef die feiten aan aan de politie. Dat is een moedig man en die verdient mijn steun zelfs financieel. Goed, dus uh, Belgen die echt in geldnood zitten... kunnen hun buren aangeven dankzij uh, meneer De Winter. Dank u wel. Tot genoeg. Goedenavond. Dank. Het is dinsdagnacht, u luistert naar Radio 1. En dan is iedere dinsdagnacht bij Nog Steeds Wakker. Een muzikale gast bij ons in de studio. En vandaag zijn het al erg veel. Ik heb net aan jou gevraagd, Bastian. Dit is het grootste aantal ooit. Hè? Record. Een record. Een record. Zes mensen, maar liefst. Van Cirque Valentin. Yes. Welkom. Maar één iemand aan tafel voor het interview. Ja. Dus ook maar gelijk Valentijn zelf. Yeah. Je hebt uh, vijf mensen gevonden die het goed vinden om uh, in jouw circus op te trainen. Uh, nou ja, vooral mensen die... Uh, ik bedoel, Cirque is uiteindelijk bedacht uh, door mij. Maar daar had ik natuurlijk bands bij nodig. Die dat compleet goed aanvoelen. En naar een hoger niveau konden tillen. En dat waren de vijf die hier nu in de studio zitten. Ja, Als je... ik ze mag voorstellen misschien. Nou ja, straks. ja, je mag ze straks natuurlijk <lacht> voorstellen. Maar het heet toch Cirque Valentijn. Ja. Of Valentijn. Ja. Van jou. Vinden ze allemaal goed dat jij eigenlijk je eigen naam daaraan uh, vasthangt? Uh, ja, ik, uh, ik hoop het. Je zei en... dat, het, uh, dat het, het Cirque eerst bedacht was. Is dat nou een nee, soort nee, conceptuele, ja, ja, het... uh, Toestand? Nou, ik bedoel, eigenlijk beentje. meer de band bedoel ik. Het is gewoon een bandje. Of de muziek en de, de hele gedachte erachter was bedacht. Wat is de uh, gedachte erachter dan? De gedachte erachter was eigenlijk bedacht... Ik bedoel, was eigenlijk dat ik gewoon uh, weer zelf muziek wilde maken zonder concessies. Gewoon doen wat ik wou, niet in opdracht. En echt uh, ja, mijn liefdes ja, qua muziek, qua show, alles gewoon ja. kon doen wat ik zelf wou. En met die voorwaarden en eigenlijk... Da en heb ik dus de mensen erbij gezocht die dat goed aanvoelen. En, op uh... zoek naar de juiste arena voor zijn diepgekoesterde wereldveranderende ideeën. Ja. Dat is ook mooi gezegd. Ja. ja. En is, lukt dat? Uh, ja, Daar op zoek naar de arena. Dus die arena is Cirque van Antenne geworden. En daarmee probeer ik mijn, uh, mijn mooie gedachten uh, uh, te vertalen. Ja. Klink, het klinkt spannend. Ja. Uh, sowieso is, uh, als je het hebt over een uh, wereldveranderende uh, arena... zoals het op je website staat, sowieso een, uh, een bijzondere aangelegenheid. Ja. Geïnspireerd door de Muppets? Uh, nou, eigenlijk, eigenlijk het staat qua er, muziek ja. en show inderdaad is alles wel... Ja, maar komt het allemaal voort uit mijn oude liefdes... waardoor ik muziek en show eigenlijk bouw gaan maken. Dus dat was ja. dus vroeger ook Jackson 5 kijken en altijd nadansen... En, uh, maar, maar mogen we daaruit uh, afleiden dat het uh, opgewekt moet zijn energiek? Ja, ja zeker. Het is, het is inderdaad veel meer dan alleen muziek. En het is ook echt iets om naar te kijken. Ja. Het is jammer dat het dan radio is nu vannacht. Ja, maar ook wel interessant om te proberen. Okay. Vertel uh, eens wie je allemaal bij je hebt, want dat wil je net al doen. Yes. Ja. Op de drums Pascal, Victor Dirks. Op de bas vanavond Sint Bas is Jagos Maarten van Es. Vandaag op de keys Richie Rich... Modder. op de vocals Sophie, Fisbeek Kitty, op de andere vocals is mijn friend Stefanie, Kato van Daak. Ik en denk, Valentijn. Bij en Valentijn ja. Ik denk dat niemand weet wie je nou precies voorgesteld hebt. Eigenlijk. Nee, nee, maar dat is, <laughs> ja, zijn ze toch maar mooi genoemd. Het wordt allemaal bij het show. Effect. Goed, ik zou zeggen: ga naar uh, de, de plek die we hebben ingericht in onze toch best wel ruime studio. Ja, er past ja, verrassend hij, hij veel in. Ruim. Wij gaan genieten van de show die erbij hoort. En de luisteraar zou het helaas alleen met geluid moeten doen. Maar dat belooft natuurlijk ook al heel veel goeds. Ja, als iedereen zover is, als alle microfoons uh, en gitaren ingeplukt zijn, hoort u Cirque Valentijn. Other uh, Boys. Because it's all about having fun and playing around The Boys and girls, come check us out Come and get together now The Boys, Cirque Valentijn in de studio van Radio 1. Live, ze komen nog drie keer terug de komende twee uur. Ja, en uh, twee violen en een trommel en een fluit. Die hoorden ze net ook al wel, denk ik. Ja. Uh, het is feest bij de ambtenaren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten bestaat namelijk 100 jaar. En om dat te vieren pakken ze vandaag en morgen Groot uit in Den Haag. Zo wat elke gemeente laat zich verwennen met een uitgebreid programma. Sprekers als Mark Rutte en Matthijs van Nieuwkerk zijn van de partij. En hapjes en drankjes. Daar is geen gebrek aan. De koningin die kwam ook nog eens langs. En de kosten die zijn voor de burger. Bord Koelewijn, burgemeester van Kampen, die is vandaag en morgen daar aanwezig in Den Haag. Goedenacht. Goeienacht. Ja, de eerste uh, dag zit erop. Uh, wat was voor u het hoogtepunt van de festiviteiten vandaag? Er waren heel veel hoogtepunten op deze dag. Natuurlijk dat uh, ook Haar Majesteit de, de Koningin... bij het feest van de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten aanwezig was. Uh, u meldde dat het een uh, feest is voor ambtenaren. Het is ook een feest voor uh, gemeentebestuurders, uh, dit feest. En dat blijkt uh, alleweg uit het programma. De minister-president Mark Rutte was aanwezig. De voorzitter van de VNG heeft uh, gesproken... Uh, ja, wat dat betreft hadden wij natuurlijk topsprekers vanmorgen in het uh, programma. En uh, vanmiddag was het ook nog feestelijk weer. Heel mooi weer, uh, dat zeker de excursies die er in grote getalen waren, uh, zeer te goede kwamen. Ja, echt een, echt een feestje dus. Um, is het ook een beetje een nuttige bijeenkomst of is het gewoon lang de lol? Nou, het is, uh, uh, deze bijeenkomst die staat vooral in het teken van de toekomst van de gemeente. En die toekomst van de gemeente uh, die, uh, bevat nogal wat uitdagingen. Als we denken aan bijvoorbeeld de decentralisatie van uh, de jeugdzorg... van de algemene wet bijzondere ziektekosten... Uh, maar ook de wet werken naar vermogen. Uh, daarnaast ook de enorme bezuinigingen die over de gemeenten worden afgewenteld de vraag in de richting van de gemeente van hoe word je een andere overheid. Ja, u, zegt, ook, u zegt het ja. gaat niet om uh, uh, een bijeenkomst om geld bij elkaar te halen. Het is ook een beetje tegenovergestelde. het hele feestje. U noemt een flinke rij met dingen die u zo al gedaan heeft vandaag. Uh, kost hem ja. liever duit, 3 miljoen. Ja, in wezen zijn die kosten uh, als het gaat om, het, om dit uh, congres... Uh, niet eens uh, veel meer dan in uh, voorgaande jaren... Uh, gaat er dus zelf maar eens na. Het is een uh, tweedaagse congres uh, waarbij uh, allerlei uh, sprekers worden uitgenodigd, waarbij ook allerlei voorzieningen zijn. Uh, ongeveer 3000 bezoekers ja. uh, die uh, ook uh, niet alleen met elkaar smiddags de workshops en uh, bijwonen, maar ook uh, excursies gaan bijwonen. Ja, maar met 3000 uh, bezoekers heb... voor 3 miljoen euro is dat dus 1000 euro de man? Nou ja, dan gaat het inderdaad over twee dagen. U zei net van, ja, dit uh, gaat ten van naar de burger. Dat is ook zeker niet het geval. Uh, want een groot deel van de kosten worden betaald door uh, sponsors. Maar u zegt net, het, het is het feest voor de ambtenaren, het is het feest voor de gemeentebestuurders. Dat zijn wel de gemeentebestuurders die, um, en landelijke bestuurders... die op dit moment hele grote bezuinigingen aan het doorvoeren zijn. Van de landelijke politiek naar het gemeenteniveau overal moeten bezuinigd worden... En ja. vindt, dan, dan is het toch in de ogen van heel veel burgers... en sommige andere gemeentebestuurders die uit principe niet gekomen zijn... raar dat u een groot feest gaat geven... terwijl we aan alle kanten van alle gemeentebestuurders horen dat het crisis is. Kijk, uh, dit feest is niet groter als in uh, andere jaren. Uh, nou, Maar u uh, zou uh, ook kunnen eh, zeggen, er is, er is nee. zoveel ja. bezuinigingen... we doen geen feest of we doen een minder feest. Nou, ik zal u een paar andere voorbeelden geven... Uh, ik heb uh, natuurlijk ook in onze wethouders gesproken die ook daar verschillende buikshops zijn geweest. Uh, een van die buikshops ging bijvoorbeeld over de omgang met sport en met uh, uh, cultuur, culturele goederen, uh, monumenten. Maar bijvoorbeeld ook uh, andere uh, architectonisch waardevolle panden. En wat wij bijvoorbeeld hoorden en wat we dus niet wisten, dat is dat uh, er ook subsidiemogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld uh, waardevolle panden die geen monument zijn. Daarnaast is het ook zo dat er uh, uh, uh, instellingen zijn die ons advies kunnen geven hoe wij met uh, bepaalde gebouwen kunnen omgaan. Uh, elke dag komt er een boerderij in Nederland leeg. Uh, elke week komen er twee kerken in Nederland uh, leeg. Er wordt heel veel geleerd en, ook, bedoelt u te zeggen. Worden, precies. En voor u zit er ook de, nog wat leuks achter, de, namelijk een feestje in, in een beentje. In... Nou, maar wat ik veel belangrijker vind, dat is... Uh, Kijk, de gemeenten die staan uh, inderdaad voor ongelooflijke opgaven. En dat betekent ook dat er heel veel uh, uh, wijsheid nodig is om dat te doen. Ja. En op dat vandaag, gewoon een toe brengen wij natuurlijk heel veel uh, collega's aan. Ja. En toen heb ik zelf ook gemerkt, ik heb van niet alleen... Een u mag het ook wel leuk vanmorgen hebben vanmorgen, uh, gehoord. Nee, dat stel ik ook op prijs. Maar ik wou uh, graag een beetje het idee wegnemen ja. van... Kijk, die gemeentebestuurders zitten een beetje uh, vrolijk te feesten. Het valt er allemaal wel mee, uh, zegt u. We ik, moeten er niet denk, zo zwaar aan tillen. Dat... En van de Golden Earring heeft u geleerd dat de flitspaal ook nog wat geld kan opleveren. In ieder geval een beetje, ja, beetje, beetje radarloof erbij. Ja, ja. Goed, uh, u heeft morgen nog een, uh, nog een dag voor de boeg. Uh, dank u wel, Bort Koelewijn. Heel graag gedaan en ik wens u een goede nacht. U hoorde het al stiekem een beetje eerder. Niet iedereen is fan van de Golden Earring. Het optreden van de Haagse trots op het Malieveld ten spijt zijn er een aantal gemeenten die de festiviteiten in Den Haag laten passeren. Eén van deze gemeenten is de Utrechtse Heuvelrug. Het college van burgemeester en wethouders... besloot de uitnodiging vriendelijk te weigeren. Wethouder uh, Bert Homan legt uit waarom. Goedenacht. Goedenacht. Uh, ja, legt u maar eens uit. Waarom wil de Utrechtse Heuvelrug daar niet naartoe? Nou, wij voelen samen met onze gemeenteraad... dat het uh, in, op dit moment... waar uh, zo verschrikkelijk veel uh, geld door overheden bezuinigd moet worden... en waar ook onze burgers... Uh, steeds zwaarder belast worden. Hè. Ook, ook bij ons komen er niet aan om toch uh, uh, een stukje lastverzwaring door te voeren naar onze burgers... ...om zeg maar, de, de, de noodzakelijke voorzieningen op peil te houden. En mm -hmm. dat het dat wel eens een keer uh, een jaar wat minder mag. Ja, aan de andere kant zegt uh, uh, meneer Koelewijn... ...het is eigenlijk ieder jaar ongeveer even duur. Um, de crisis duurt ook al sinds 2008. Is dit niet ja. een beetje een gratuït moment om dan niet te gaan? Ja, dat zou, dat zou je zo kunnen zeggen. En dat, is, dat kan je natuurlijk bijna van elk gebaar uh, zeggen... op het moment dat je dat maakt. Nee. Um, dat, dat, dat is duidelijk. Maar wat je... Kijk, het is op dit moment het 100-jarig bestaan van de VNG. En juist een honderdjarige... Uh, hoe ouder, hoe wijzer, zeggen ze wel eens. Zou het uh, zieren om op dat moment te zeggen: We zitten midden in een uh, grote crisis. Uh, laten we dit jaar, in plaats van een vreselijk groot feest te organiseren, nou juist dus een bescheidener uh, congres organiseren. Een congres waar ik uh, ook vaak geweest ben, laat ik eerlijk zijn. En, en daar natuurlijk ook vaak collega's ontmoeten. En dat is heel interessant. Maar het mag ook best wel eens een keer een jaartje wat minder. Nou, dat is, daar is niet voor gekozen. En wij vonden het uh, beter om daar dit jaar niet te zijn. Maar u legt nu de nadruk op het feit dat het een feest is. Maar... Maar um, meneer ja. Koelewijn, Bord Koelewijn, de burgemeester van Kampen... zei ook, ja, er zijn al uh, wethouders van mij... die hebben zoveel dingen geleerd, alleen vandaag al... daar kunnen we veel meer aan verdienen dan die 3 miljoen... die dit met z'n allen kost. Ja, nou, dat betwijfel dat, ik. Moet, dat, dat, dat dan wil ik graag naar dit uh, congres... ik ben er al vele jaren geweest, uh, toega. Maar dan met name om daar uh, zeg maar met mijn collega's te spreken. En dat is interessant, uh, dan, dan kan je met elkaar uh, gegevens uitwisselen. Dus in het kader van elkaar ontmoeten vind ik het uh, een interessante bijeenkomst. Omdat ik leer daar vreselijk veel, denk van ja, dat hoort gewoon bij je vak, hmm. dat zou je normaal gesproken ook gewoon op moeten doen. Dat u... dus vind ik een beetje een gratuite opmerking hmm. uh, uh, van, mijn, uh, uh, van de burgemeester. Maar uh, goed dat uh, iedereen uh, mag dat doen, maar blijkbaar uh, is het uh, uh, lastig om uh. verder kampen uit te komen. Dan en... doen we het één keer per jaar of VG nog eens. En dan de golden earring die het dan afsluit en Matthijs van Nieuwkerk die komt praten. Dat, dat vindt u een beetje overdreven? Nou ja, meteen van Luka is het, goed, laat ik wel afzien of het wel of niet je fan is. Maar de eens. had ik heel graag gezien. Ik uh, bedoel, daar ben ik toevallig wel fan van. Maar dat mag geen argument zijn als, uh, als bestuurder. Want je, je dient te proberen, zo, zo transparant mogelijk en zo zuinig mogelijk met overheidsgeld om te gaan. En uh, dat is niet, betekent niet dat je nooit iets moet en dat je dat je nooit naar congres kan. Dat, dat is onzin, want dat kan heel nuttig zijn. Maar soms is het nuttig om ook naar buiten toe te laten zien dat je erover nadenkt en dat het juist op een feestelijk moment van een honderd jaar bestaan wel eens een keer wat minder kan. Hebt u eigenlijk op eigen houtje besloten om niet te gaan? Of deed u dat pas nadat al die ophef kwam dat het zo duur was? Nee, we moeten ook, wij moeten eerlijk zijn. En ook op het moment dat er inderdaad ophef kwam, niet zozeer over duur. Want het is niet, inderdaad niet vreselijk veel duurder dan de voorgaande jaren. Um, maar wel toen daarover gesproken werd, werd ook met name onze gemeenteraad uh, daarop uh, gewezen. En uh, ja, in een discussie met de gemeenteraad uh, hebben wij samen besloten om te zeggen... Nou ja, dan gaan we niet naar het congres. Was dat unaniem? Dat was volgens mij in de gemeenteraad. Maar dan, nou, ik durf het durf niet te zeggen of. of hmm. Maar volgens mij was het wel in de. Ja. Neemt u dan uw collega's van andere gemeenten nog iets kwalijk dat zij wel gaan? Nee, dat is hun afweging. Kijk, uh, uh, ik treed niet in de afweging van een andere collega. Dat moeten zij ze allemaal zelf doen. U ze de coördinering niet? Nee, dat klopt. Ja, ik ontdeem het zeker niet. Uh, uh, ik gun het ze zelfs. En uh, ben in da dat op zichzelf misschien wel een beetje jaloers dat zij de coördinering wel horen en ik niet. Ik moet het doen met digitale opname. Uh, dat is ook hartstikke leuk verder, daar gaat het niet om. Nee hoor, de, de, de, je mag nooit uh, oordelen over andere collega's. Uh, je, die gaan alleen over zichzelf en jij gaat over jouw uh, uh, zaken die jij doet en jouw verantwoordelijkheid. Dus de, dat is aan, aan ieder persoonlijk. Zou u nou dat u naar de digitale versie gaat luisteren? Nou nee, maar ik, ik heb wel een aantal digitale opnames van de koordeningen. Dus oh, oh, alleen van de, van de Ik de dacht van het hele congres. congres. Nee, ik zeker niet. Nee, nee, absoluut oh, nee, vandaar. Nee, vandaar. Nee, dus ik... um, volgend jaar dan, dan is er ongetwijfeld weer zo'n congres. Um, ja. Bent u dan nog steeds zo principieel? Nou, het heeft, dit, zeg maar, deze discussie doet je, doet je op een gegeven moment wel uh, nadenken over het feit van ja, wat is nu verstandig om, uh, om te doen... Uh, ik ben eerlijk, uh, zeg maar, het ontmoeten van collega's kan heel nuttig zijn. Mm -hmm. Het is gewoon een onderdeel van je werk. Dus in dat opzicht heb ik daar niet, niet zozeer het principieel bezwaar tegen. Maar het heeft ons wel het denken gezet. En dus dat het is een het beetje deken... voor de goede sier dat hij nou niet gaat eigenlijk. Het is gewoon een, een soort symbolische actie. Is, u zegt is, dit jaar ja. slaan we het over. Ook al is het iets wat mij één keer Pro. gebeurt. Het honderdjarige bestaan van een instantie die ik wel belangrijk vind. Want dat vindt u blijkbaar wel. Ja, nee, dat is, nee, natuurlijk is de VNG belangrijk voor ons als, als gemeente. Uh, of, het, of het zomaar uh, overslaan is, weet ik niet. Het zou heel goed kunnen dat wij uit deze discussie overhouden... dat we zeggen van, oh ja, misschien gaan we daar... Uh, überhaupt wel niet zo fanatiek uh, uh, naartoe. In ieder geval, u wil een uitgekledere versie. En uh, als dat volgend jaar okay. wel zo is, want dan is er weer een VNG-congres. Ja. Dan is de Utrechtse heuvelrug er gewoon bij. En u dus ook waarschijnlijk wethouder Bert Hooman. Uh, Dank u wel voor uw toelichting. Graag gedaan. Tot ziens. Bert, graag. Het is inderdaad nacht, vijf minuten voor half drie, diep in de nacht zelfs. Um, en dat betekent dat we al een hele avond aan televisie en uh, radio achter de rug hebben. Martijn Middel, die heeft een overzicht gemaakt. Ja, het is bijna zover. Hè? Het uh, EK Voetbal in het VARA-programma Bureau Sport passeren, uh, uh, uh, passeert voetbalhumor, de revue. Het scheidt in je schoenen en dan je sok er goed in houden. Dan heb je een moorkop of een bossenbal. en daar wordt dan scheerschuim in uh, gedaan. Plassen in een uh, shampoo-flesje. Een, een, een punt van een sok uh, wegknippen en dan trekt iemand zijn sok aan. René van der Grijp vertelt over zijn tijd bij Voetbalclub SVV. Daar kwam hij bij Dik Advocaat terecht. Die René duidelijk maakte dat hij geen grappen moest maken over zijn lengte of zijn haar, omdat dat zijn autoriteit zou ondermijnen. Ik zei, nou, echt, ik zweer het je. Daar ben ik echt niet voor hier naartoe gekomen, weet je, om, om grapjes over je haar te maken of zo. Ik zeg dat, uh, hij zei, nou, dan gaan we lunchen. Dus we gingen lunchen, die groep zat daar. En toen heb ik, zeg maar, ja, toen heb ik dat zoutpotje losgedraaid. Maar een zoutpotje losdraaien is helemaal niet zo leuk, alleen dan wel als je net een uur hebt zitten praten over dat je ervoor zou zorgen... dat zijn autoriteit in stand blijft en zo. En Hoe dus, reageer de advocaat? Dus die dik krijgt soep. Die krijgt soep. <lacht> en die vakt dat zoutpoetje, En die vleurt dat hele zoutpoetje in die soep. En ik zeg alleen maar, ah ja, één keertje, dik, Eén keertje, één keertje, weet je wel. Nog meer voetbalhumor in vee Oranje. Het uh, zwarte schaap van vanavond is voor de verandering weer eens... Een ja. man die er alles van weet, op hoog niveau voetbal en op een gegeven moment stop je dan Hans. En dan, dan ga je aan die andere kant staan met die microfoon. En dan moet je die jongens opeens die vragen stellen. En dan probeer je natuurlijk nog dat wel dat gevoel vast te houden. Je, maar... je begint gelijk al hè? Wat? <lacht> nee ja, er is toch niks aan geloven? Je lacht erbij, maar je begint wel weer gelijk. Maar is dat niet zo bij jou dat je toen je die overgang moest maken, dat dat wel even lastig was? Je was nog die voetballer en op een gegeven moment ga je nee, ja, die kritische wel, vragen nee, stellen. Nee, dat, dat is wel zo. Want... Nou goed, je gaat vragen stellen, zo bedoel ik het eigenlijk. En dan, en dan voel je die overgang, of niet? Dus het is niet de bedoeling dat je antwoord geeft, het is een monoloog van Wilfred. Jongens, eh... Uh... Maar als er even terugkomt op die vraag, ja, want die was echt heel serieus, die overgang die je dan maakt van topsporter naar opeens de kritische interview, hoe is dat? Nou, als ik dan nu antwoord mag geven... Toen nee ik... joh, lama. <laughs> en dan kapper Hanni. Hanna, maar hij voorziet onze jongens dit EK van een mooie kapsel. Het is een uh, harnakamp, met stekels, spijkies. Dat wordt de EK-koep van de voetballers. Maar niet bij iedereen. Kijk, bij Sony is het gewoon kort scheren en dan strakke contouren. Zodat hij weer scherp kan spelen, zoals altijd. Ja, het ziet er altijd strak uit, die koep van de Oranje Helden. Maar wat is dan het geheim van de Smit? Het enige wat ik kan zeggen... Uh, mijn, mijn werk is ook... Uh, ik heb ook een beroepsgeheim. En dat hou ik gewoon... Uh, dat hou ik gewoon uh, gesloten. Want... Uh, bij mij de stoel kan je over alles vertellen wat alles in de kapsalon gebeurt, blijft in de kapsalon. Wat in de kapsalon gebeurt, blijft in de kapsalon. Tot zover het mediaoverzicht. Een beetje hoeven overleven, lezen, eten, bidden, beminnen, het had haar niets gedaan. En we zagen alleen het dak, we zagen alleen de lucht, we zagen alleen de fladder fladder fladder fladder fladder vladder en de vogels op de vlucht. En ze liepen met een tassen en een hoofd vol. Het aardig voor me te hebben. Ik stond het aarde voor me te hebben. We waren zorgeloos me gauw aan het gaan. We keken over de kaart. In een ver, ver verleden, vorig jaar eigenlijk, stond ze bij ons ook in de studio te spelen. Eefje de Visser, u hoorde de stad op Radio 1. En ik zeg, stond toen te spelen, omdat wij vandaag natuurlijk ook weer een band in de studio hebben. Over ongeveer een kwartiertje spelen ze hun volgende nummer. Serg Valentin gaat dat horen. Twee minuten over half drie. U luistert vandaag nog steeds wakker van Omroep WNL in de diepe, diepe nacht. De wereld staat niet stil. Er gebeurt van alles en nog wat. Het Nieuwsminuutje. Een overzicht van het nieuws met Cecil van der Gift. De nieuwszender CBS News meldt dat tussen de Canadese post opnieuw twee pakketten zijn aangetroffen met menselijke overblijfselen. De pakketten waren gericht aan scholen in Vancouver. Vorige week werden al pakketten aangetroffen waarin een voet en een hand zaten. De resten bleken afkomstig van een verminkt lijk dat de politie aantrof in Montreal. De waarschijnlijke dader, de 29-jarige pornoacteur Luca Rocco Magnotta, werd maandag aangehouden in Berlijn. De politie geeft later op de dag een persconferentie. Bij een aanrijding met de auto in Bergenheim in dins, dinsdagavond een 73-jarige motorrijder uit Hardenberg omgekomen. Het ongeval gebeurde toen een auto afremde om links af te slaan. Een auto daarachter moest daarom ook afremmen. Het slachtoffer is vervolgens op deze auto gebotst. Hij kwam ter val en is ter plaatse overleden. Een van de zwaarste dinosaurussen ooit op aarde kan heel wat lichter zijn geweest. In plaats van de gedachte 80.000 kilo woog de Brachiosaurus volgens een nieuwe berekening slechts 23.000 kilo. Het verschil komt overeen met zes bussen. Onze bevindingen duiden erop dat alle dinosaurussen te zwaar zijn geschat. Zij onderzoeken beeldcellers van de Universiteit van Manchester dinsdag. Voor de meeste soorten is het verschil echter niet zo groot als voor de Brachiosaurus. Tot zover... Het Nieuwsminuutje. Halverwege week 2 beginnen de eerste spreekwoordelijke koppen te rollen op Roland Garros. In Parijs vallen een hoop topers af en wordt er enorm spectaculair tennis gespeeld. Bij de mannen zitten traditionele top 3 nog in het toernooi. Bij de vrouwen is er werkelijk geen pijl op te trekken. We praten erover met tennisjournalist bij De Telegraaf, Dick Springer. En hij is natuurlijk in Parijs om de wedstrijden te kunnen volgen. Goeienacht. Bon nuit. Ja, bon nuit. Um, veel wedstrijden, veel verrassingen... Wat was de grootste verrassing van de dag? Nou, de grootste verrassing van de dag was eigenlijk... dat de twee verrassingen uiteindelijk achterweven bleven. Want we hebben een spetterende mannendag achter de rug... waarbij zowel Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereld... als Roger Federer, de nummer 3 van de wereld... op de rand van de afgrond stonden. Eigenlijk hingen ze er al overheen en ze hielden zich met één vingertje vast... Ze hebben het allebei in vijf sets weten te redden. Maar het was absoluut de dag van het toernooi tot nu toe. En misschien hebben we zeker met de wedstrijd Djokovic tegen Tsonga... ook wel de wedstrijd van het toernooi gezien. Uh, heel Frankrijk heeft de rest van de avond en de halve nacht... alleen nog maar over die wedstrijd gesproken. Voor de Fransen natuurlijk een drama... want hun grote favoriet Tsonga redden het uiteindelijk niet. Maar oh, oh, wat heeft die Djokovic aan het wankelen gebracht. Vier matchpoints in de vierde set. Hij wist er geen van... Te, te winnen. Djokovic hield vast, klampte zich vast... sleepte er alsnog een vijfde set uit... en die won die. En even eerder daarvoor... Federer. Ook gewoon de grote Federer die de eerste set verliest en de tweede set verliest. Jawel, 2-0 achter in sets. En kom dan nog maar eens terug als je tegenover meneer Juan Martin Del Potro staat. Maar Federer is Federer. Hij kwam terug. Hij won er drie op rij. En ook hij staat in de halve finale. Maar het heeft erom gespannen vandaag. Ja. Het was blaartrekkend spannend op Roland de Roos. Vier matchpoints, dan moet je misschien wel een beetje geluk hebben. Maar is dat niet wat ze wereldtoppers maakt? Dat als het even tegen zit, dat je dan alsnog die wedstrijd naar je toe kan trekken? Nou, daar, daar heb je absoluut gelijk in. Djokovic heeft vandaag op al die vier de matchpunten heeft hij het hele stadion tegen zich gehad. Er zitten daar 15.000 mensen in dat prachtige Philippe Chatrier stadion. Nou, daar was er niet één voor Djokovic. Maar op dat soort momenten weten de echte toppers hun zenuwen in bedwang te houden, want daar gaat het natuurlijk allemaal om. Het is dan al lang niet meer, kan ik nog een backhand slaan, kan ik nog een volley slaan, dat kunnen die jongens als je ze midden in de nacht wakker maakt nog wel. Het gaat erom, heb ik nu op dit moment dat die ene bal alles gaat beslissen, heb ik mijn zenuwen in bedwang. En hij had dat één keer, hij had dat twee keer, hij had het drie keer, hij had het vier keer. En Songa had het niet op de momenten dat hij het eigenlijk wel had moeten doen. En dat maakte Djokovic de nummer één van de wereld. Maar laten we Songa niet... Uh... Is hij stiekem toch nog een beetje de held van Frankrijk daar? Ja, hij is vandaag echt uitgegroeid tot de held. Uh, iedereen was het erover eens dat hij zijn allerbeste wedstrijd ooit heeft gespeeld. Dat zei hij zelf ook, ondanks het feit dat hij hem verloren heeft... Maar uh, in, in zijn eigen woorden zei hij, meer dan wat ik vandaag heb gegeven, heb ik gewoon niet. Dus ik kan mezelf ook niet kwalijk nemen dat ik verloren heb. En ik denk dat hij daar de spijker mee op de kop sloeg. Hij speelde fantastisch, hij speelde bij vlagen, boven zijn eigen kunnen. En zelfs Djokovic was na afloop sportief genoeg om te zeggen, als Joe, en met Joe, doelt, doelt hij dan op Joe Wilfried Songa, als Joe vandaag had gewonnen, dan was dat volkomen verdiend geweest. Goed, de grote verrassing bij de heren was dus dat daar geen verrassingen waren. Ja. Uh, bij de vrouwen zit het anders. Nou, de vrouwen, is dus eigenlijk vanaf dag één is het hele toernooi... één grote verrassing waarbij iedere voorspelling een uur later alweer waardeloos is... Uh, de de tennisliefhebbers en volgers die zullen zich wellicht nog herinneren... dat op de eerste dag van het toernooi, in de eerste ronde was dat, moet ik zeggen... Uh, Serena Williams al vertrok. En eigenlijk is het vanaf dat moment in iedere ronde wel uh, bingo geweest bij uh, de favorieten. Waardoor we in de kwartfinales namen tegenkomen bij de vrouwen. Waarvan sommige uh, mensen zullen denken, wat doen die vrouwen daar... Uh, dat, dat is op zich natuurlijk wel verrassend. Het maakt tegelijkertijd dat vrouwentoernooi uh, toch wat minder spannend. We hebben vandaag twee wedstrijden gehad. Uh, Samantha Stozoer, dat is dan nog de bekendste van het stel, die, uh, die won gewoon keurig. Ze versloeg mevrouw Sibulkova... En in de andere kwartfinale stonden Sarah en Rani en Angelique Kerber. Het zijn namen waarvan de meeste sportliefhebbers nee. niet eens zullen weten dat ze tennis Maar is. dan is het toch weer eeuwig zonde dat Oranje Rus uitgeschakeld is. Als ze een keer een ja. kans had om heel ver te komen. Ja. Ja, die kans had ze wel degelijk. En uh, daar zal ze zelf, uh, zeker als ze er over een paar weken nog in alle rust aan terugdenkt... zal ze, zal ze daar net zo over denken. Ze heeft gisteren tegen Kaya Kanepi ook al zo'n naam waarvan veel mensen zullen zeggen... wie zegt u? Precies, Kaya Kanepi. Daar heeft ze wel degelijk de kansen gehad. Ze verloor de eerste set, maar ze won de tweede. Het stond gewoon 1-1 en ze was één setje verwijderd van de kwartfinale. Maar Arantka maakte geen game meer, stortte in, was op. En, uh, Kaya Kaya, Kaya Nou, ja, dan hoop ik in ieder geval dat zij nog een toernooi wint... zodat alle journalisten daar hun tong over gaan breken. <laughs> in ieder geval, bedankt weer. En uh, je blijft het natuurlijk volgen daar in Parijs. Dik Springer, tennisjournalist bij De Telegraaf. Graag gedaan. U luistert vandaag nou nog steeds wakker op Radio 1 van Omroep WNL. Het is uh, de laatste aflevering van dit seizoen voor ons. Nou. Um, we verdwijnen niet, hè, Anne? Pas. Nee, we zijn de hele Peno. zomer nog gewoon te boren. Ja, een speciale zomerprogrammering. Daarin, daar hoort u ongetwijfeld later meer over. Um, maar onze uitzendingen zitten er bijna op. En in dit radioprogramma kreeg wekelijks aan Talent... de ruimte om een gezonde dosis mening de wereld in te slingeren in een column. U hoort Sidney Volmer. De jonge auteur, debuteerde vorig jaar met een roman... en schreef columns voor Linda. En nu in nog steeds wakker. Nadat Maxime, Geert en Mark zeven weken lang voor niks elkaar koffie hebben zitten inschenken, lukten het vijf politieke partijen een begrotingsakkoord in elkaar te draaien. Ook ik was ervan onder de indruk. Maar Koendersakkoord, wandelgangenakkoord, regenboogakkoord, lenteakkoord, hoe heette dat heerlijk makende wonderakkoord nou? In een laatste uitzending voor de zomerstop werden Paul er door demissionair minister-president Mark nog even streng opgewezen dat het Koendersakkoord toch wel echt het lenteakkoord heette. Pauw en Witteman fronste en knikte. Dat kleine stukje spin van de demissionaire regering... de verwarrende naamgeving van het begrotingstekort... wil ik even kort aanstippen. Twee namen zijn de afgelopen maand overal opgedoken. Het werd voor mij een beetje een spelletje. Welke radio- of tv-programma noemde het akkoord het Kunduz-akkoord... en welke het Lenteakkoord. akkoord Mits bekend was welke naam het betreffende programma... direct na het akkoord aan het akkoord had gegeven... viel daaruit volgens mij op te maken... in hoeverre een journalistieke partij zich had laten beïnvloeden... en dus daarmee hoe effectief de spin op dit hele kleine punt is. Je kunt er immers vergif op innemen... dat het Kunduz-akkoord niet het Kunduz-akkoord is genoemd... door de partijen die het Kunduz-akkoord sloten. Te weten de partijen die stemden voor de politie trainingsmissie in Koendus. Snap u het nog? Behoefte aan de naam Lenta-akkoord? De Kunduz-missie is er een die de betrokken partijen de komende jaren ongetwijfeld nog een keer in het gezicht gaat bijten. Dit na de pijnlijke berichtgeving van Natalie Wrighton over het prijskaartje van 5,5 ton per getrainde Kunduz-agent. Daardoor is zo min mogelijk associatie met de naam Koendoes gewenst. Ik heb helaas niet kunnen bijhouden hoe de naamgeving veranderde wie het nu nog heeft over Kunduz-akkoord en wie niet meer. En precies daarom werkt Spin zo goed. Gelukkig zijn er journalisten die dit soort verdraaiingen, dat soort spin, wel een beetje in de gaten houden. Nathalie is zo iemand, momenteel in Kabul. Een ander is Juri Boom, nu voor NRC en RTL-correspondent in New Delhi, India. In zijn openhartige, spannende en goed geschreven boek Als een nacht met duizend sterren laat hij duidelijk zien wat er voor druk op hem werd uitgeoefend, terwijl hij als journalist in Urusgan aanwezig was voor welke dilemma's hij kwam te staan, op zoek naar de waarheid. Joeri Boom zit nu dus niet op het Binnenhof, nog in Kunduz, de noordelijke afghaanse provincie waarnaar het eerder genoemde akkoord is vernoemd. Wie er wel zit, is de Telegraaf. De komende weken kun je op telegraaf.nl slash dagboek Kunduz de belevenissen volgen van enkele militairen die daar gestationeerd zijn. Als de eerste aflevering de standaard is van wat zal volgen, zijn het korte, goed geproduceerde video's. Tussen het volgen van het EK-nieuws door zal ik dus af en toe naar de website gaan en hun belevenissen volgen. Ik kan het iedereen aanraden. Doe jezelf een plezier, kijk ernaar, leer ervan, maar lees ook vooral het boek van Jury, zodat je weet hoe Defensie de berichtgeving over Afghanistan in de Nederlandse media stuurt, nuanceert, spint en blokkeert. Dus ook die dagboeken op de site van de Telegraaf. Dat alles neemt niet weg dat het geen kwaad kan... de Nederlandse militairen in Kunduz, Afghanistan en elders... vanaf deze plek eens geluk te wensen op hun missies. Ik hoop verder dat ze, net als wij, zullen meekrijgen... hoe ons elftal met lelijk maar pragmatisch voetbal... de groepsfase van het EK zal doorkomen. En ik hoop dat ze de weken daarna het enige stukje spin... voor de kiezen krijgen dat wat mij betreft is toegestaan. Meemaken hoe de voetballers de finale zullen verliezen... maar bij thuiskomst zullen worden onthaald als winnaars. U hoorde een column van schrijver Sidney Volmer. Zometeen op Radio 1. Dan hoort u Serk Valentin weer live in de studio. Tenminste, als ze er allemaal zijn. Want ik telde nu vijf van de zes. Jullie hebben nog even om het laatste bandlid te zoeken. Dan gaan wij het eerst hebben over games. Want het is het lui-lekkerland voor de spelletjespeler. Het paradijs voor elke gamer. En de hemel voor de knoppendrukker. De Electronic Entertainment Expo. Kortweg E3 in Los Angeles. Tot en met donderdag is zo'n beetje elke zichzelf respecterende gameontwikkelaar te vinden op het evenement. We praten erover met onze vaste gameverslaggever Rob Ottens. Goedenacht. Hey, goedenavond. Goedenavond. Ja, we noemen het uh, het paradijs voor elke gamer. Is dat eigenlijk een goede omschrijving? Um, ja, dat denk ik wel eigenlijk. Het is wel uh, de, zeg maar, ja, de belangrijkste uh, beurs van het jaar op het gebied van games. Dat is wel de plek waar alles uh, gebeurt. Ja, zo'n is een hele grote hal vol met nerds. Um, nou ja, zo kun je het een beetje zeggen. Ja, uh, Tegenwoordig is dat uh, wat minder. Tien jaar geleden was dat wel nog heel erg zo. Maar je ziet nu wel dat de interesse vanuit de, de mainstreammarkt is echt zeg maar, ook uh, heel erg toegenomen. Dus eigenlijk uh, ja, alle grote nieuwsnetwerken in Amerika zijn er ook aanwezig. Ja. En er zijn ook grote gameontwikkelaars uh, aanwezig daar. En niet alleen games, maar ook alles wat erbij hoort. Dus computers en um, uh, dat soort spul. Uh, wat zouden een beetje de hoogtepunten worden van, van die E3 dit jaar? Uh, ja, hoe het een beetje is opgedeeld, is dat zeg maar ja, de grote bedrijven, zoals Microsoft, Sony, uh, Nintendo, uh, dat soort bedrijven die zeg maar de spelcomputers maken, die houden elk jaar ja, van tevoren maandag en dinsdag een zeg maar, persconferentie. En daar worden dan de grote dingen onthuld. En voor dit jaar was echt, ja, het, uh, wat echt het hoogtepunt was, zeg maar, was de verdere onthulling van de van de Wii U. En dat is de opvolger van uh, de Wii die uh, Nintendo nu in de winkels heeft liggen. Ja, en de Wii is een beetje een. een, een, een ja, hoe moet je dat omschrijven? Het is een soort spelletjescomputer, maar dan eentje waarbij je moet, uh, moet wuiven met allemaal dingen om dingen voor elkaar te brengen. Kan, je, kan je golfen en dat soort dingen. Hè? Um, ja, inderdaad. Dat, dat, was, is, dat, dat is. was redelijk revolutionair. Heel veel mensen zijn daardoor aan het gamen geslagen. Hoe hebben ze dat dan weten te verbeteren? Ja, de Wii was inderdaad uh, dat was vooral het uh, bewegen en het, uh, het zwaaien met uh, zeg maar de afstandbediening die erbij zat. Uh, wat ze nu hebben gedaan is eigenlijk een uh, spelcomputer gecombineerd met een uh, tablet of uh, ja, een iPad, zeg maar. En je hebt dus een, uh, een controller waar gewoon de knoppen op zitten. En in het midden zit een grote touchscreen. En daar, uh, gebeurt dus, ja, allemaal, daar komt allemaal extra informatie op te staan. Dus dat is heel erg leuk. Het is een beetje, ja, Nintendo wil op die manier, um, zeg maar, de manier waarop wij ja, tv beleven en games beleven veranderen. Dus stel, uh, jij zit een game te spelen. En uh, je vriendin komt binnen en die wil zeg maar te televisie kijken. Dan kun je zo overschakelen. Het spel gaat verder op jouw uh, kleine scherm die op je controller zit. Mm -hmm. En de andere, je kan van televisie kijken. En zo is er uh, nooit meer ruzie om uh, de tv, zeg maar. En je hoeft dan niet met die tablet te zwaaien. Nee, uh, het kan wel. Er zitten wel wat sensoren in dat je het heen en weer kunt laten gaan. Maar de focus is uh, dit keer echt gelegd op het touchscreen. Ja, dit is een van de vele dingen die daar gepresenteerd wordt en geshowt. Is het vooral een beurs waarbij alle gamejournalisten vanuit heel de wereld bij elkaar komen om dat te zien? Of mogen wij normale stervelingen als we een ticket kopen naar Los Angeles daar ook nog naar binnen? Uh, nee, helaas niet. Het is wel echt voor... Uh, zeg maar, ja, voor, uh, voor voor de Trade dus, uh, voor de media en zeg maar. Het ja, is dus een grote lobbyclub eigenlijk. Iedereen probeert zo stoer mogelijk, zo groot mogelijk jullie onder de indruk te brengen, zodat jullie goede stukjes schrijven over nou ja, de games en de, de de de consoles die daar gepresenteerd worden. Uh, ja, zo kun, je, zo kun je het misschien wel een, be een beetje zien Ja, en dan is natuurlijk taak aan de chinees om toch nog uh, onder die druk uh, objectief te blijven. Ja, en dan pakken ze natuurlijk allemaal groots uit met, met mooie vrouwen en spectaculaire beelden en zo. Is het dan af en toe nog lastig om serieus te kijken naar wat er gepresenteerd wordt? Want het circus eromheen, dat, dat is natuurlijk enorm groot. Ja, op zich wel, meestal is dat wel uh, vrij simpel om uh, doorheen te prikken, zeg maar. En waar het eigenlijk uiteindelijk om gaat is als je zelf die game speelt. En ja, daar hebben de, de PM managers en alles omheen natuurlijk weinig invloed op uh, hoe je dat dan uh, hoe je dat ja, hoe de hoe de game uiteindelijk speelt. Dus als die niet goed is, zeg maar, dan kun je nog zoveel uh, sterren en leuke dames omheen zetten. Maar dan, als het spel niet goed is, dan uh, houdt het natuurlijk op. Je kan het, ik heb ooit iemand horen zeggen dat je het ook een beetje kan zien. Dat hoe meer mooie dames er om het spel heen staan... hoe slechter de game waarschijnlijk is. Dan hm. proberen ze het alsnog een beetje zo te verkopen. In ieder geval een beurs waarbij uh, jij als gamejournalist... je ongetwijfeld als, uh, of, uh, je vingers bij aflikt. Dankjewel Rob Ottens, eindredacteur. is hij, hij bij XGN.nl. En we spraken over de E3, de grootste gamebeurs van de hele wereld. Live muziek op Radio 1, Cirque Valente. U wordt Stephanie on Deck. Shumpa Ah uh, Come, come on, baby come, come and kiss, kiss me twice that pennies on neck and I want eyes In gonna let them gonna have some fun Get another girls from my baby's bone Come on baby come and <laughs> kiss me twice that pennies on neck and I'm on eyes so I'm gonna win gonna have some fun Get another girls from my baby's gone <laughs> the rose go loco them hips go up and tick a sing ching sing a ticket Sing ding ding caliente i'm going crazy the bodies make me uh. sing <laughs> me twice stephanies on neck and up on ice uh, ain't gonna wait I'm gonna have some fun get another the girls my baby's gone Come on baby come on kiss me twice stephanies on neck and up on ice uh, ain't gonna wait I'm gonna have some fun get another the girls my baby's gone Fiesta! I make you rumba I know you wanna sing a ticca-sing sing-sing sing-a ticca-sing-sing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 te amo, ritmo caliente, te te amo ritmo, caliente, fiesta, te amo Ritmo, caliente, fiesta, te amo Ritmo, caliente, fiesta, te amo Come on my baby, come and kiss me twice Stephanie's Step on deck and I'm on ice up gonna wait, I'm gonna have some fun Getting all the girls for my baby's gone Come on baby, come and kiss me twice Stephanie's on deck and I'm on ice I'm 一、二、三 Sirk Valentin bij ons in de studio, het was helemaal live. En volgend uur, dan hoort u natuurlijk nog twee nummers hierin nog steeds wakker. Maar eerst, ook gewoon op onze laatste reguliere uitzending, tijd voor de, uh, onze rubriek waarin klein nieuws groot is. Het nieuws van onze collega's van de regionale zenders in... Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. In deze rubriek komen vaak dieren voor en ook deze week. In Haarlem is een vogelspin te vondeling gelegd. Is het nou een hele grote, want u ziet vaker van die spinnen. Dit is wel een van de grotere soorten die we, die we kennen. Er lag geen briefje bij de vondeling, maar er is wel een theorie waarom hij achtergelaten is. Misschien is hij afgedankt omdat het baasje een nieuwe vriendin heeft. Die zegt van nou, dat beest eruit of ik uh, kom niet. En uh, het kan ook zijn uh, dat iemand terug gaat wonen bij zijn ouders. En dat de ouders zeggen van ja, maar dat beest komt niet mee. Tja, verlaten en alleen. Er moet dus een nieuw baasje gevonden worden. Hier een leuke contactadvertentie. Ja, het doet uh, enorm pijn uh, als ze bijten, want ze hebben flinke grote tanden. Uh, het gif is niet gevaarlijk voor mensen. Uh, niet echt positief, maar gelukkig is er al een nieuw baasje voor de achtergelaten spin. Nee, we hoeven niet uh, te zoeken. Wij, uh, we krijgen genoeg aanmeldingen van mensen die uh, uh, een dier graag willen adopteren. Ja, ik weet niet of u het al een beetje meegekregen hebt, maar het EK voetbal staat voor de deur. En dus adopteert iedere regionale omroep een eigen artiest met een EK-hit. Zo ook Omroep Brabant. Daar is hij weer, Bart van der Ven uit Breda. Tijdens een WK of EK voetbal, beter bekend als Rasta Ruud. Met zijn DJ-act lift hij mee op de populariteit van het Nederlands elftal. Ja, dat klopt. Dus uh, ik ben blij dat ik geen Belg ben. Ja, het gaat goed met Rasta Ruud. Hij heeft een overvol programma. We gaan zometeen met twee hele speciale gasten. In een heel mooi voertuig gaan wij van Breda. Rijden naar Heusden, Heusden Kermis. Daar hebben we fantastisch optreden om drie uur vanmiddag. En vervolgens rijden we door naar Krakau vannacht. En dan komen we morgen aan. Gaan we heel de tent op zich opzetten. En dan rijden we naar Kiev. En vervolgens gaan we naar Charkov om daar het Oranje Legioen te vermaken. Ja, en dat terwijl Ruud zelf ook al weet dat hij niet echt een topartiest is. Ben jij een A, B, C of D-artiest? Uh, ja, E bestaat niet, maar het is echt D-artiest. Ja. Ja, ja, ja, klopt. Dus uh, ik heb ook geen winst ook meer. Ja, en ach, hij ziet er dan wel niet zo heel erg uit. Uh, of hij klinkt eigenlijk niet zo heel erg goed. Hij probeert tenminste niet een commercieel succesje te halen uit dit EK. Mijn hoofdtaak is om met mijn beste vrienden, Sint Oranje Piet, om die vrij te houden. Dus wat we verdienen, stoppen we in de benzinepot en op die manier hou ik iedereen vrij en hebben wij de mooiste tijd van ons leven. Na de Highland Games en de keltische sporten hebben ze bij de regionale omroepen weer een echte mannensport gevonden: touwtrekken. Ja! De meeste mensen die deze sport doen, die komen niet uit Amsterdam of en werken aan een advocatenkantoor. Heel veel mensen die werken of in de bouw, of in zijn agrariërs. En dan nu de regels. Het doel is dus in principe om vier meter achteruit te gaan. Als een mallen aan een touw trekken, wat is daar nou leuk aan? Kracht, hè? de krachtuitingen, het geschreeuw. Aan het eind van de dag, zeker als het lekker regent, ja, dan ben je gewoon uh, zwart. Daar is het best wel een beetje mee te verklaren, denk ik. Ja, en als laatste nemen we nog een touwtrek niet te weg. Het gaat niet om kracht. Schijnbe Schijnbedriegt soms. Hè? Kracht is heel leuk, maar ervaring en techniek is veel belangrijker. Wij hebben regelmatig meegemaakt dat uh, heel sterk oogende jongens... dat die, uh, ja, Uiteindelijk niks presteren. En tot zover. Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Ja, hij ging al leren presenteren van Matthijs van Nieuwkerk. Hij kreeg stijladvies van Marie van der Ven. En uh, omdat hij een keer uh, moest leren debatteren voor zijn school... is hij maar naar Alexander Pechtold gegaan. Onze eigen Rens is jong en wil de wereld ontdekken. Als jongste Radio 1-verslaggever gaat zijn carrière de goede kant op. Maar voor het grote geld moet hij ergens anders zijn. En daarom leert onze 16-jarige Rens vannacht een bedrijf leiden. Hij ging langs bij Jeroen Riemens, 17 jaar oud... en lid van de Raad van Commissarisse van jongerentelefoonprovider bliep. Als je 17 bent, dan mag je nog niet juridisch al die, al die stappen nemen die je, die je normaal een raad van commissaris moet nemen. Nee, dat klopt. Het is ook niet. Uh, het, het, het, het is juridisch ook, het klopt niet juridisch gezien helemaal. Maar uh, aan de andere kant we hebben wel echt superveel invloed. Sterker nog, ik denk dat we meer invloed hebben dan uh, de directeur zelf. Wij beslissen de naam, we beslissen de, uh, de marketing die we gaan doen. We beslissen eigenlijk hoe het hele product eruit komt te zien. Van uh, de hoesjes tot, uh, ja, tot de persbericht, weet je. Dus ja, wat dat betreft denk ik wel dat het, dat het eerlijk is dat wij in de raad van commissarissen zitten. Maar verdient het een beetje? Want ja, het klinkt alsof je binnenkort heel rijk gaat worden. Ik krijg aardig betaald. Uh, ik bedoel, het is geen, uh, geen vakkenvullersloontje, maar... Uh, ja, je ziet mij nog niet in de Audi rijden, nee. <laughs> okay. Zijn jullie gegarandeerd de goedkoopste provider? Uh, als je wilt bellen, dan niet. Maar we bieden voor 50 cent per dag bieden we onbeperkt internet, um, uh, BlackBerry Ping en onbeperkt sms. En voor de meeste jongeren is dat nu, uh, weet je, als je veel internet en sms, dan is dat de goedkoopste mogelijkheid. Ja. Jullie hebben eerst een soort van website gestart waar jullie alle problemen van andere providers uh, ja, in, in het licht wilden zetten. Kun je, daar, kun je daar een voorbeeld van noemen? Nou ja, weet je, je ziet gewoon dat heel veel jongeren voor uh, allerlei verrassingen komen te staan. En ik bedoel, niemand leest de kleine lettertjes bij, die je bij contract krijgt. En uh, ja, je hoort, als je goed gaat zoeken, vind je gewoon heel veel verhalen van jongeren die echt honderden euro's over een bundel zitten. Of uh, uh, honderden euro's moeten betalen omdat ze in het buitenland zijn geweest. Of uh, niet goed geïnformeerd zijn, weet je wel. Um, en volgens die kleine lettertjes kan dat. En wij hebben zoiets van: joh, dat moet helemaal niet kunnen, want de gemiddelde jongere die kan niet 300 euro aan zijn telefoonrekening gaan betalen. Hebben jullie geen abonnement? Uh, ja, we zitten een beetje tussen prepaid en abonnement. Uh, je betaalt per dag 50 cent of een euro. En uh, ja, qua belminuten betaal je dus gewoon 25 cent per minuut. Uh, en bij elke euro die je opwaardeert krijg je een gratis belminuut. En dan zitten jullie op het netwerk van T-Mobile? Ja. Ja, waarom zorgen ze dat ze een concurrent erbij krijgen? Ja, dat uh, moet je niet aan mij vragen. Uh, maar uh, ja, we hadden de keuze uit uh, T-Mobile, Vodafone en KPN. En uh, we vonden T-Mobile de beste keuze voor ons. Ja, dan vraag ik me wel af waarom. Want je kent het verhaal van Joep van Dhek. Ja, nou ja, dat heeft wel technische redenen dat we T-Mobile dat we hebben gekozen. En dan ben ik hier wel vandaag een beetje om van jou, want je, we zijn allebei 17. Voor jou een beetje te leren hoe dat werkt om zo'n provider op te starten. Nou, vertel. Ja, ik denk als we eerlijk zijn dat wij twee niet zo makkelijk een provider op kunnen starten. Kan je wel wat vertellen over uh, ja, wat wij er hebben gedaan en hoe wij het uh, zijn, uh, zijn begonnen? Wat ik geleerd heb bijvoorbeeld is um, hoe je uh, de doelgroep heel uh, makkelijk kan bereiken. En dat is niet door uh, dure reclames of uh, advertenties, weet je wel. Je hebt het over de jongeren? Ik heb het over de jongeren, ja. Wat we bijvoorbeeld gedaan hebben is uh, uh, op Twitter, we hebben uh, de grote Twitter-accounts. Uh, de retweet account bijvoorbeeld uh, ja, is Feiten en Dutch Teenagers en zo. Uh, die hebben het benaderd en uh, die hebben nu allemaal zo'n uh, zo sticker op een, uh, uh, een avatar. Moet je even uitleggen, want mijn moeder zit ook te luisteren. Die denkt, ja, bliep, sticker op een avatar, vertel even wat je bedoelt. Het, uh, je, je profielplaatje, zeg maar, bij, uh, op, op Twitter, daar staat nu bleep. Uh, en die hebben heel veel followers, heel veel jongeren die, daar, uh, die daarop kijken. En die zien nu allemaal bleep staan. Uh, dus die hebben allemaal zoiets van, hé uh, hey, shit, wat is dat bleep, weet je wel? Ik neem aan dat je meer hebt geleerd. Ja, ik heb, uh, nou ja, wat je ook ziet is uh, dat we met heel veel jongeren samenwerken en dat is echt, dit is een, een jongerenprovider natuurlijk. Van jonge webdesigners tot jonge fotografen. Bijvoorbeeld op de simkaarten uh, staan op elke voorkant staan een foto um, en die foto is gemaakt door een aantal jonge fotografen. Dat zijn echt fotografen van 17, 18 die gewoon echt tot superfoto's maken. Um, en ja, dus we werken echt alleen maar samen met jongeren. En uh, ja, het is gewoon echt super tof om, uh, om met je leeftijdsgenoot samen te kunnen werken om een provider op te richten, weet je. Dit wordt echt een van de providers? Ik denk dat het zeker voor jongeren uh, heel groot gaat worden. Ja, want waar staat Bleep over een jaar? Uh, ik denk dat wij over een jaar bij de uh, grootste virtuele uh, telecom providers horen. En sta je dan hier nog steeds gewoon op je gympies en in je leren jasje? Ja, ja, ja. ja ik denk het wel, ja. Onze eigen renschoosling Schoosling. Het hele seizoen van nog steeds wakker ging hij op zoek naar uh, ja, eigenlijk dingen om te leren. En uh, ongetwijfeld komt hij volgend seizoen weer terug bij ons zo fijn in de nacht. Hij is net 17 geworden en nog steeds de dus jongste verslaggever van uh, Radio 1. En wij zijn toch stiekem een beetje trots op hem, of niet, Bastia? Weet je wel. En hij heeft allemaal dingen geleerd ook. Zo, dus het uh, maar wat uh, niet meer terugkomt volgend jaar... en dat moeten we helaas tot onze grote spijt uh, mededelen... Het is de speld onze eigen mensen van het satirisch weekoverzicht. Iedere, nou eigenlijk al twee jaar... brachten zij een mooi overzicht van wat zij nieuws vonden. Nieuws met een twist. Zij gaan een andere kant op. Wij zijn ze ontzettend dankbaar. En zometeen hebben ze een groot schala georganiseerd. We hebben een klein stukje al gehoord van wat ze gaan doen. Uh, maar het is de allerlaatste keer voor hun. En voor de rest gaan we het ook nog hebben over de NBA. En uh, we gaan ook nog een keer uh, kijken naar een fotoproject over de crisis. Dat zometeen. Ja, dat alles. maar eerst het nieuws van drie uur. U wordt uh, Rashid Finch van NOS. Nog steeds wakker. WNL. Nieuws in de nacht.